Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De onderhandelingen voor het provinciebestuur in Brabant zijn op het allerlaatste moment geklapt... BBB, VVD en de PvdA en GroenLinks waren er bijna uit. Maandag zouden ze hun plannen voor de provincie presenteren. Maar op één punt is het misgelopen, een stallen-deadline. Daarin was afgesproken dat veeboeren in Brabant over iets meer dan een jaar... allemaal een speciale stalvloer moeten hebben om de stikstofuitstoot omlaag te krijgen. BBB kon daar niet mee leven en heeft de boel dus laten klappen. Een break-up met een koninklijk tintje. Prins Harry en zijn vrouw Meghan maken geen nieuwe podcasts meer voor Spotify. In 2020 maakte het stel bekend voor het bedrijf verschillende series te maken... over hoopvolle verhalen met inspirerende gasten. Het zou gaan om een miljoenencontract, maar uiteindelijk bleef het bij één serie. Het is niet bekend waarom de samenwerking nu stopt. En het dorp Brient in Zwitserland heeft geluk gehad, schrijven Zwitserse media. Het dorp met 84 inwoners werd vorige maand ontruimd omdat er een rotsmassa naar beneden dreigde te komen. Vannacht was het zover. Zo'n 2 miljoen kubieke meter rots denderde omlaag. Voor zover bekend is er niets geraakt. En niet alleen jij en ik hebben deze dagen moeite om het hoofd koel te houden. Ook dieren hebben last van de hitte. Honden en katten hebben het warm, zegt de dierenbescherming. Maar ook egels en vogels. Ja, je herkent de vogel die inderdaad met het snaveltje open zit... en met de vleugels helemaal uitgestrekt. Die heeft het heel erg warm. We hebben hier op verschillende plekjes daar drinkbakjes staan voor de vogeltjes. Uh, belangrijk dat je die ook een paar keer per dag even ververs. Want vogels houden niet van warm water. Dus als het je lukt om gedurende de dag even wat ja, koel water... weer ...en die bak te gooien, vinden ze dat toch hartstikke fijn? En ruim vooral je tuin of balkon niet op, zeggen ze. Als er losse blaadjes liggen, dan zijn dat kleine schaduwplekjes voor de beestjes. En het weer nog opnieuw zonnig vandaag in het Noordoosten. Zijn er zijn wel wat dunne wolkjes en 20 tot 24 graden. In de rest van het land is het strak blauw bij 25 tot 28 graden. ZFM dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer dan gebruikelijk op de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar. Tussen Schorrol en Bergen, 4 kilometer langzaam rijden, Houd rekening met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Net nu live vanaf het circuit in Zandvoort. Race Radio, Race Radio, ZFM, ZFM. Let your motor running, head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way Yeah, darling, go make it happen Take the world in a loving embrace. Buy all of your guns and punch and Explode into space I like smoking lightning Heavy metal thunder Racing with the wind Steppenwolf, Born to be Wild, ja. Charles, is het wel even iets heel anders dan wat wij in de studio doen natuurlijk? Ja, totaal anders. Het wordt een... Uh... Ja, niet helemaal anders, want ik kom toch nog even terug. Ik mocht ik even naar binnen. Ja? Ja, mama is er ook nog even bij. Mama komt nog even deze kant op. Hallo allemaal. Ja, ik vind het heel spannend om op het circuit te zijn. Ik heb eigenlijk helemaal niks met hardrijden. En, en nog een beetje angstig voor de stikstof. Ik heb zelf mijn naammachine moeten verkopen. Want het gaf ook alweer te veel stikstof. Dus ja, ik, ik, maar ik vind het heel spannend om op het circuit te zijn. Nou mama, we gaan er zo vandoor, want we mogen hier niet overal komen. Het is heel streng beveiligd overal op het circuit. Vind je dat ook, Willem? Heb jij, heb jij, heb jij er last mee gehad binnenkomen? Of? Nee, Het nee, nee. zijn collega's van me. Hè? Dus, uh, oh, okay. zo doorlopen. oh, jij mocht zo doorlopen? Mocht zo doorlopen. Ja. Jij komt elke dag op circuit, geloof ik. Hè? Ik kom er iedere dag langs. Ja, maar, ja <laughs> je komt er iedere dag langs. Ik kom er iedere dag langs. ja, ja. ja, ja, ja. ja Gelukkig komt Gerry ook weer. De kan oh, ik krijg koffie van haar. Koffie, Fantastisch. Ja, Kletskop erbij. En... Ja, luisteraars, nog een vol uur uh, bij uh, van Zandvoort. The Boys Are Back in Town. Uh, Willem, sinds wanneer ben jij eigenlijk? Back in Town? Uh, nou ja, tegelijk met jou eigenlijk. Hè. We zijn de we poosje weg geweest. En, uh, ja, uh, uiteindelijk uh, het bloed gaat waar het niet gaan kan. Dus hier zijn we weer. Wat wel apart is trouwens. Mm -hmm. uh, wij hebben dan de, de naam, tenminste de boys are back in town. Maar eigenlijk slaat het ook wel een beetje op circuit. Hè? Want? Nou ja, de klassiekers komen weer terug en zo hè. Ja, fantastisch hè. Uh, straks als het goed is het nog een gesprek met de directeur van het circuit uh, Erik Weijers. Uh, misschien komen er nog andere gasten voorbij. Ik weet het niet. Hoe. Het, is, al, het is allemaal al het bordband, ze hebben, Ja, ze hebben het allemaal al druk. Dag? En, en, en de, de persconferentie is op een locatie hier uh, uh, best wel... Uh, een, uh, hoeveelheid kilometers vandaan, geloof ik. Ja. Lo oh, als je moet lopen, in ieder geval, hè? door het duingebied ja. en zo. Ja, ja. ja, ja, ja. Dus ja, uh, de mensen die daar uh, met die persconferentie bezig zijn over Formule 1, die zullen misschien niet meer voor 12 uur uh, de studio hier halen. Maar, maar Erik Weijers die heeft beloofd dat hij zou komen. Dus dus uh, Gerrit, toch? Ja, die zou, uh, die zou nog langskomen. Ja. Ja, klopt. Nou ja, dat is de baas hier. En nou ja, de, de, de grootste baas is natuurlijk uh, meneer Van Volhoven. Wie? Bernard van Volhoven. Oh, Benny. Ja, nou, ja. Benny, ja. Ja. <laughs> Dus nou, ik hem zie hier, dan uh, vraag ik meteen of hij nog een huisje voor me heeft. Je weet het niet, hè? Je weet het maar nog. Mag er een ezeltje voor staan, of niet? Ja. Ben ik dat dan? Ik, ik zeg helemaal niks. Oh, je ja. Hey there, Georgie girl. Swinging down the street, so fancy free. Nobody you meet could ever see the loneliness there.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 Georgie deep inside Bring out all the love you hide And oh what a change That'd be The world would see A new Georgie girl En, en je hoort het allemaal bij de Boys. De Boys are back in town. En ja, we blijven gewoon terugkomen eigenlijk. Ja, hè? ja op de achtergrond uh, natuurlijk de nodige uh, raceauto's uh, die voorbij trekken. Uh, nou heb ik begrepen dat uh, net als in uh, 2020 en 2022 uh, neemt uh, Masters Historic Racing nu ook zijn Masters Endurance uh, Legends mee naar Nederland. Prototypes en GT's die uh, van 1990 tot 2015. Deelname aan uh, Le Mans en aanverwachte kampioenschappen zoals uh, de Elms en de Alms. Zeg hem allemaal niets. Misschien dat uh, straks uh, Erik Weijers, directeur uh, van het circuit, uh, ons daar iets over kan vertellen. Want deze uiterst snelle machines van recente historie leggen daarmee de link met de, moderne, met de moderne heden. Nou, ik heb helemaal geen verstand van, uh, van race, maar wat ik hier uh, voor, op dit moment voorbij zie. Uh, uh, racen dat, uh, lijken me geen historische oldtimers. Ik heb geen idee. Uh, zit een meneer tegenover me. Stel je even voor aan het publiek. Nou, goedendag allemaal. Ik ben uh, Bo, werk bij Racequare. En we hebben hier ook een uh, vestiging op Zandvoort. Ja. Dat zijn uh, nou, Formule 1 simulatoren zoals we het noemen. Waar je dan uh, online tegen elkaar kunt racen. In een echt, uh, nou ja, op een liggende race -tool. En echt tegen elkaar kunt rijden, waarin wij een kort Formule 1 weekend nabootsen. We doen namelijk eerst een vrije training om even het circuit te leren kennen, tot ja. kwalificatie, en tenslotte rijden we een race. Okay. En alle rijders rijden tegen elkaar. En dan kunt u gewoon met de vrienden langskomen bij een van onze vestigingen hier op het circuit op Zandvoort. Maar ook in Alkmaar, Zwolle, Rotterdam en Utrecht hebben wij een vestiging. En dat zijn uh, simulatoren, en kan je dat vergelijken met uh, wat er in de vliegerij gebeurt? Dan daar heb je van die hele grote ja, <laughs> flights, ja, klopt. flight simulators. Dat, is echt, uh, dat u gewoon een, een stuur in uw hand hebt, je zit dan eigenlijk gewoon stil op een stoel, het stuur in uw handen die kan bewegen en u voelt ook echt de tegenkracht van het stuur. Ja. En dan racen we, nou ja, vaak hier natuurlijk op het circuit van Zandvoort, maar we kunnen op elk, op elk Formule 1 circuit rijden. Ja. En, ja. en als het hier gaat om de regio, hier dus, maar, maar je, je had het over Alkmaar ook? Ja, inderdaad. In Alkmaar zitten wij ook inderdaad met de vestiging. Daar kom ik zelf vandaan. Oké. Okay. Ja. En, en Haarlem bijvoorbeeld? Nou, Haarlem hebben we helaas geen vestiging nog. Nog niet? Nog nee. niet. Nou ja, wat? ik weet niet wat de, wat de komende plannen zijn, maar we zijn wel aan het uitbreiden inderdaad. Ja, ja, want het is één onderneming neem ik aan, die ja. al die vestigingen beheert. En uh, maken jullie ook gebruik van sponsoring? We ja, maken ook inderdaad gebruik van sponsoring inderdaad. Hmm. En uh, je mag wat, uh, als je maar meer eens een naam noemt, dat mag. Ja, worden we ja, worden we bijvoorbeeld uh, gesponsord ja, door Heineken. Hebben we een samenwerking mee. Uh, ja, maar je mag niet met bier achter sturen. Mag... Nee, dat, nee, dat klopt. Maar ook Heineken 0.0 worden dan vooral gesponsord gesponsord. Ja, vooral door de Build for Performance. Dat is dan een uh, de bedrijf dat de Formule 1 simulatoren maakt. Uh, ja. Ja. Ja, ja. En uh, nou, ik zou het niet allemaal zo op kunnen noemen. We hebben best wel wat sponsoren. Hebben we hebben inderdaad voor samenwerking. Ja, meer dan één in ieder geval. Ja. Hey, en, en, en hoe ben jij er bij verzeild geraakt? Want uh, je bent nog erg jong. Ja. Uh, altijd een passie gehad voor, voor Racen. Nou, het is eigenlijk uh, nou, sinds een jaar of vier denk ik dat ik echt voor Formule 1 het uh, leuk vond. Dan ja. kreeg mijn broertje een keer een stuur voor zijn verjaardag met de Formule 1 spel erbij. Ja. Een vrij goedkoop dus niet ja. te vergelijken met wat wij uh, hebben. We ja. gingen thuis racen en toen uh, hoorde ik van mijn opa vorig jaar, dat er uh, twee jaar geleden ondertussen al, dat er in Alkmaar ook een vestiging zou openen van Raceway. En ja, dat ze allemaal van die Formule 1 simulator zouden hebben. Dus nou, ja, dan ging ik gelijk heen om te solliciteren. En ja, ik vind het echt heel leuk werk ook het ook zelf rijden. Nou, voor de mensen in de regio is het misschien wel uh, leuk als je even vermeldt waar dat in Alkmaar is, want uh, uh, ja, uh, dat is niet zo ver weg hier vandaan. Nee, Klopt, in Alkmaar zitten wij bij, uh, nou ja, boven, het, boven het centrum van Alkmaar in het Ring winkelcentrum. Mm -hmm. En ja, het is echt. Vlak ja, dat boven is, het, boven het kanaal is. Het is pas allemaal gesloopt daar, hè? geloof ik. Of, of, of vernield. Dus of... dat is de Ringen chocoladefabriek, toch? Ja, het klopt. Dat staat daarnaast, inderdaad. En we ja? zitten dan ietsje, ja, iets meer naar rechts, zeg maar. Ja? Iets meer richting het oosten. Daar zitten wij dan in het winkelcentrum. Naast de Mediamarkt, de roltrap op. Ja, ik weet precies uh, waar je bedoelt. Bij, aan het kanaal, zeg maar. Hè? Ja, klopt. Aan het a kanaal, inderdaad. Ja. Nou, uh, een heel prettig kanaal dan. In dit geval, als je van een houdt. Want. Ja. Uh, want uh, um, Jij bent um, niet gaan karten bijvoorbeeld? Nee, ik ben niet gaan karten. Nee, inderdaad. Nee, dat want echt, een hele uh, hoop jonge mensen die beginnen... Uh, Max Verstappen andere, Die beginnen uh, als het om um, uh, autoracen gaat met karten. Ja, ja, ja. dat klopt. Ja. Ja, ik heb uh, zelf ja, wel eens voor de kart natuurlijk. Maar ja. ik heb het niet zo vaak gedaan. Ik zit dan vaker uh, nou, of thuis te racen. Ook virtueel, zeg maar. Op met een stuurtje. Of om mijn werk kan ik ook altijd racen. Dat is ja, heel veilig. Natuurlijk. Het, uh, is ja, veilig. wel veilig. Inderdaad, ja. ja, maar, maar uh, nogmaals over dat karten. Heb heb je daar niet iets mee dat je zegt van nou dat zou ik toch wel meer aan ja. ja dus eigenlijk is het al te laat natuurlijk want ik ben ondertussen 19 had ik al ondertussen al minstens 10 jaar al in een kart moeten zitten had ik dat echt goed willen kunnen doen natuurlijk echt waar? ja, oh, want... ja. Ja. ja, maar volgens mij is dat Max, als ik het goed stel, vanaf vier of vijf jaar al in een kart. Dus ja, het ja, ja, is er echt zijn... overkomen. Moet je vroeg beginnen, inderdaad. hebt ook zijn vader die hem uh, ja, natuurlijk ja. uh, bijzonder poest. Hè? En, uh, ja, uh, een circuit in Zandvoort zonder Max is eigenlijk geen circuit meer. Dat is niet, hè? <laughs> ja. uh, nou, heb je nog een oproep? Want uh, ja, je zit hier aan nou aan tafel, dus, dus uh, ik zou zeggen brandloos Ja, het is dus natuurlijk... Uh, Heel leuk. Als je bij ons langskomt racen, is momenteel ook een kortingsactie waarbij je uh, vooral door de week in op zondag kunt u uh, overdag kunt u met 50% korting racen. Zo. En daarvoor kunt u natuurlijk op de site kijken van Race Square en dan kunt u bij onze vestigingen terecht om natuurlijk gewoon een keertje een uurtje te racen dan voor de helft van de prijs. Ja. En natuurlijk kunt u ook terecht met ons bij arrangementen. Wij hebben ook bij onze andere vestigingen dan in Zandvoort niet, hebben wij uh, ook allemaal restaurants erbij. Zo dus er kan ook gegeten worden bijvoorbeeld vrijgestelde feestjes of uh, kinderfeestjes kunnen ook allemaal gegeven worden. Dus nou ja, mocht ik hier langs willen komen, kijk dan vooral even op de website. En, en de, jullie bezoekers, hè, is dat nou allemaal jong publiek? Of, of zitten er ook ouderen tussen? Nou, dat, dat verschilt. Nou, het is wel over het algemeen wel jonger publiek. En niet zulke oude, oude mannetjes zo Nou, nou, nou is soms wel hoor. <laughs> ja, het, is, nou, het, is, het is vooral vrij gezellig feest. Tenminste, dat mannen van die leeftijd. Maar ook gewoon uh, ja. een gezin met kinderen. Die gewoon met z'n allen even komen racen. Ja, en, uh, ja. ja geweldig. Ja. Ja. Nou, je straalt helemaal. Dus, uh, <laughs> fantastisch, hartstikke dank voor je... Nou, voor je inbrengende uitzending. Ja, nou, klaar gedaan. Oké, okay, ja. we gaan weer naar muziek luisteren. Is goed, fijne dag. that it would be untrue You know Ik, fire. Ja, terwijl ik niet eens ook. Nee, ik, nou ik rook. ja, God Feliciano ook niet. Nee. Nee. nee, nee. Hey, uh, Willem. Ja, jongen. Weet je, er is geen optiek die ik nu vertel hoor. Nee, nee. Geen flauwe of zo. Het is echt waar. Ik heb vorige week, uh, even, zaterdag, ja. heb ik gereden in een Ford Mustang 6 cilinder. Oh, echt waar? Ja, een Amerikaan. Ja, hey, uh, Ja, mijn zoon, ja. Mijn zoon oh, heeft die auto uh, aangeschaft. Een uh, oldtimer, zeg maar. Hij rijdt op gas, dus dan is het te betalen. Want normaal gesproken de ding rijdt het ding 1 op 5. Dus je daar... V6 op gas? Uh, ja, op, ja, echt waar. Nee, nee, ik geloof je wel. Ja, nou ja, je mag me ook niet geloven. Want ik bedoel, nee, dat vind ik bijzonder. Ik lieg niet, hoor. Ik lieg niet, hoor. <laughs> maar uh, ja, een automaat, weet je wel. Maar nou, als je dan eventjes die gaspedaal aanraakt, jongen, dan, dan, dan word je gewoon. Uh, in de rugleuning gedrukt uh, ja. door door, nou ja, door de, de krachten. Maar je kan eigenlijk in Nederland kan je niet zoveel mee. Want je mag natuurlijk op de snelweg, je mag maar 100, soms 130 s'nachts en zo. Maar, maar uh, ja voor zo'n auto die die, die die met gemak 200 250. Harten Ja. ja. En zes cilinders en dat voel je wel. Hoor. Je hebt wel wat hier, ook, ook als je stuurt. Je hebt echt wat, wat in je handen. Maar waar, waar zitten die cilinders dan? In? Nou, die zitten die zitten in in, in de deuren. In, in de deuren zitten die gebouwd. Achter die roostertjes. Ja, ja. ja achter bij, bij de speakers van de, van de, ja, ja. Van de audio, zeg maar. Maar wat voor kleur heb je denk ik? Toch wel rood, hè? Bordeaux rood, ja. Ah. ja. Oh my god. Ja, ja nee hoor. Ik En denk, als als mooi, want ik hij zo mooi. hij wilde altijd al een, een Ford Mustang hebben, weet je dat? Hij is opnieuw gespoten. Dus hij is helemaal, uh, ja, zo'n oude auto natuurlijk. Dus hij is gerenoveerd, zoals dat dan heet. Ja. ja, ja. Ik ook, trouwens mezelf ook gerenoveerd. Ja, ik vond je er al een beetje donkerrood uitzien. Hè? Door de Cardioloog. Dan het het cardioloog ja. Ja, ja, ja, ja. Logisch, hè? Cardiologisch. Cardiologisch. Ja. Ja. Ja. Hey, maar uh, ja, luisteraars, kom vooral uh, het weekend naar de circuit toe. Want het is hier uh, ja, op de eerste plaats hartstikke gezellig. Prachtig weer en ja, je kijkt je ogen uit als wat je hier voorbij ziet rijden hoor. Ja. Als, je, als je dan die auto's eenmaal gezien hebt, dan wil je gewoon jouw oude, oude Kia of je Nissan of je Mazda. Je je inruilen, of, die wil je allemaal zo inruilen? Die wil je allemaal zo inruilen. Want Willem, j, j, j, jij rijdt geloof ik in twee merken: hè? vier merken. Vier merken? Ja. Nou goed, we gaan ze niet noemen, maar we nee, mogen. Ja, dat je... is allemaal mag reclame. Niet, mag, ja, ja. ja als, je er meer, als je er meer noemt, mag het weer wel. Hè? Dus ja, dan mag dan... Het wel. Nee, het zijn er maar vier helaas. Vier. Tjeetje, hoe, ja. hoe krijg je dat voor elkaar? Jij bent toch wel gestelder als wij allemaal denken, hè? Nou, dat valt reuze mee. Hij praten niet over. Komt hij komt, over. met de eenvoud, komt hij binnenlopen, maar hij is gewoon gevuld, die man, hè? Echt. Ja. Met, uh, met slagroomsoezen. Met slagroomsoezen. Ja. Ik ga maar weer een stukje muziek draaien. Doe dat maar. Ik ga helemaal naar jezelf. Ik krijg natuurlijk bericht van, hé, hey, hoe kan dat nou, we horen jullie wel, maar we zien jullie niet. Nee, dat kan kloppen, we zitten namelijk op het circuit van Zandvoort. En dan ze zeggen, ja, we moeten jullie daar. Dan. Nou ja, het circuit bestaat 75 jaar, met alle evenementen erbij. En uh, ja, het is, het is een aanloop hier van, uh, van gasten en zo. En uh, wil je meekijken, kan dat natuurlijk via Facebook en via YouTube. Uh, zie je een Facebookpagina... Um, als het goed is worden daar de beelden uh, op vertoond, dus uh, ik zou zeggen ga maar eens even kijken en zit je in de auto of waar dan ook en je kunt alleen maar luisteren, luister dan maar mee. Ja. Zoals ik al zei, de gasten die blijven hier binnenkomen, die zijn namelijk enorm gezellig bij van Zandvoort op het circuit van Zandvoort. En ik leg hem gelijk weer bij Sharon neer. Ja, een prachtige ja. locatie. En uh, tegenover me, uh, Erik Weijers... we hebben afgesproken dat we het mogen tutueren. Erik, uh, dank je dat je hier eventjes uh, tijd hebt gevonden... om uh, ons even te woord te staan. Want uh, ja, fantastisch evenement. Hè? Ja, het is natuurlijk hartstikke leuk. En uh, ik vind het ook heel leuk dat, uh, dat ZFM hier uh, te gast is... bij ons op het circuit. Ja. Uh, wij zijn natuurlijk vaak te gast bij jullie al... in, in andere uitzendingen. Ja. En, maar dat jullie hier op locatie zijn het hele weekend. Uh, ja, ik vind dat uh, als vind ik dat. Geweldig. Ja, fantastisch. Uh, waar liggen jouw eerste herinneringen uh, als het gaat om uh, het race gebeuren? Poeh, echt de eerste actieve herinneringen, ja. Ik, ik ben in Zandvoort opgegroeid. Ja, we, vanaf wanneer weet je dat nog? Hè? Dat zal uh, vanaf, denk ik, jaren vijf, zes uh, zijn. Ja. Ik, uh, ik heb op school gezeten toen mijn lagere school was, de Beatrix-school. Uh, in, in Overveen? Nee, nee, nee, oh. nee, nee, in Zandvoort. Oh, in Zandvoort? <laughs> uh, op de, Hij bestaat niet meer op de Jack P. Thijssenweg. Ja. Uh, nou, verzand wie die weten, waar de Jack Jack Petijs zegt, dat is echt. Eigenlijk aan het oude circuit. Wat, wat toen nog in, in gebruik was. Dus ja. Als je naar school ging. Dan kon je er niet omheen. Oh, okay. <laughs> als er Formule 1 tests waren. En die waren er nog wel eens in die tijd. Ook gedurende het jaar. Ja. En dan kon je elkaar in de klaslokalen amper nog verstaan. Ja. Hé hey maar uh, Sam. De interesse voor de autosport. Is het, lag dat puur bij jezelf of Via je vader? Of? Uh, nee. Ik niet van huis uit. Uh, maar wel. Ja. Omdat ik in Sanfam heel veel en, en met, met vriendjes in de pauzes letterlijk... Uh, naar het circuit ging onder het hek doorkroop... om naar de races te kijken. En met name in de toenmalige Panoramabocht. Ja, daar is het zaadje gepland, denk ik. En daar is, daar is het enthousiasme... Is, uh, is wat, ho wat hoor ik nou onder het hek doorkroop? Ja, zeker. Zo zo zoals iedere zijn antwoord... er gedaan heeft, hoor. Ja, ja. <hij> ja. Zo hoeven ja, we niet ho omheen te draaien. Ja, Maar dat hoef je nou niet meer te doen. Uh, uh, uh, nee, gelukkig want, niet. Uh, uh, uh, hoe ben je dan uh, uiteindelijk... Uh, directeur geworden van uh, Nou ja, dat, dat, word, dat gaat ook geleidelijk aan natuurlijk... Uh, ik ben hier op het circuit gaan werken in 2004, nee sorry 1994, dus dat is inmiddels uh, al mijn ja, 28ste jaar hier. Ja. En uh, ja, begon uh, gewoon met help, help, uh, helpen evenementen te organiseren. Uh, en uh, in de loop der jaren wat doorgegroeid. En eigenlijk uh, toen onder Hans Ernst, uh, die de toenmalige eigenaar en uh, algemeen directeur was van het circuit, heb ik op een gegeven moment uh, samen met een collega de leiding van hem overgenomen. Over het circuit hebben we al nou, zo'n 10 jaar gedaan. En ja, sinds 2016 hebben we natuurlijk nieuwe, nieuwe aandeelhouders op het circuit. Nou, dat is ook hartstikke fijn voor werken. Uh, inmiddels heb ik wel iets andere rol. Dat uh, betekent dat ik me nu nog echt uh, uitsluitend op, op de raceorganisatie richt van natuurlijk de Formule 1, de moderne Formule 1, de historic die er nu dit weekend is en alle andere grote autosportevenementen. Ja. En uh, ja, nog steeds met heel veel passie en enthousiasme. Ja, want uh, ja, na Hans Ernst werd het Ernst voor uh, Bernhard van Volhoven. Ja. ja. Dat is nou jouw baas, hè? Of niet? Uh, hoe ja, nou zien? ja, kijk, Bernhard is, uh, dat is een misschien af en toe misverstand. Uh, Bernhard is niet onze enige aandeelhouder, er zijn er nog een aantal. Maar hij is wel een van de meest uh, bekende natuurlijk. Ja, uh, ja. En, en iedereen kent dus echt wat dat betreft wel het, het, het gezicht van het, uh, van het circuit. Ja, en wat ik zeg, zijn, dat zijn mensen allemaal met uh, heel veel passie uh, voor de autosport. Want anders uh, koop je geen, uh, geen autocircuit. Uh, helemaal niet in die tijd, hè, want nu is het natuurlijk allemaal Hosanna met uh, de Grand Prix weer terug. En uh, Max Verstappen die twee keer wereldkampioen is geworden. Worden. Maar dat was tien jaar geleden toen die gesprekken begonnen uh, met, met Hans Ernst toen om het CEO te nemen, was dat wel anders. Mm -hmm. eh, en ze hadden het economisch ook niet zo mee op het circuit. Dus uh, die mannen hebben allemaal met elkaar wel heel veel lef getoond om, om het hier uh, over te nemen en het ja, weer uh, te gaan investeren om het weer verder te brengen. Uh, ze hebben het niet gekocht. Dat weet ik wel om de Formule 1 terug naar, naar Zandvoort te halen. Maar dat is uiteindelijk ook gelukt. Ja. Eh, mede dankzij natuurlijk Verstappen die in, uh, in de Formule 1 succes worden. Maar ook ja, gewoon door als ondernemers te zien wat de mogelijkheden zijn en het lef ook hebben om erin te gaan investeren. En dat is, uh, ja, Daar heb ik heel veel respect voor. Ja. Uh, en voor dat soort mensen is het gewoon heel fijn werken. Nou was het, uh, uh, vroeger was het allemaal wat gemoedelijker. Je kon uh, eigenlijk overal lopen wat je wilde. Tegenwoordig uh, moet je overal een kaart of een, of een uh, vergunning hebben om, om überhaupt te, in de buurt te komen. Uh, die, die sfeer. Hè? Want ik, ben, ik zit zelf nog in de journalistiek. Ik heb net alleen gevraagd: van kan ik daar of daar naar binnen? Nou, even met het perscentrum uh, kort sluiten. Maar hoe, ja, uh, waarom is dat eigenlijk? Is het. Ja. De professionalisering enerzijds natuurlijk van de sport. Ja. Uh, uh, uh, uh, maar veiligheid is natuurlijk, en aansprakelijkheid is natuurlijk ook een belangrijk ding. Ja. Uh, uh, er wordt, hier, er wordt hier natuurlijk ook vandaag uh, heel hard gereden met auto's. Uh, ja. Er kan altijd iets gebeuren. Er ja. kunnen brokstukken van afvallen. Uh, en die kunnen in het publiek terechtkomen. Ja. Uh, nou, als je naar buiten kijkt, zie je dat overal langs het hek staan, nu, of langs het staan hoge hekken. Nou, dat was 20, 30 jaar, 40 jaar geleden was het helemaal niet zo. Sterker nog, 40, 50 jaar geleden had je niet eens vangrails langs het circuit, dus de circuit. Er stonden er en der wat stroopbalen yeah. en erachter. De fabriek, ja, yeah. ja, die tijd is voorbij. Dat kan niet meer in deze nee. tijd. Hè. Yeah. Uh, uh, en het is ook maar goed, ook de snelheid is nog hoger geworden. Gelukkig zijn de auto's wel veilig geworden, maar er kan nog steeds wat gebeuren. En uh, je kan het risico niet nemen uh, in deze tijd dat er uh, ernstige ongelukken ok gebeuren. En dat geldt ook voor mensen die, en dat klinkt heel lullig, maar die, die, die zeggen: van, Ja, maar waarom mag ik dan niet heel even langs die baan lopen om foto's te maken? Ja, dat kan dus niet. Want nee. daar moet je gewoon een professioneel fotograaf voor zijn yeah. uh, en wat je ook verzekerd bent. Uh, dat als je daar loopt, eh, dat je weet waar je, aan welke regels je moet houden, dat het op een veilige manier gebeurt. We praten toch even over de namens de zandvoort, is over de bewonersdag. Want daar ben ik vorig jaar ook geweest. Maar er viel me ook dat je zo weinig mocht. En daar wordt er niet gereest. Dan staan de auto's gewoon eigenlijk op het circuit geparkeerd. Klopt. Je, je, mag, je mag er als publiek niet bij. Nee, dat, dat klopt. Uh, maar dat is ook omdat uh, de Formule 1 is extreem in het, uh, in het afschermen van dingen. <lacht> uh, ja, dat, dat is gewoon zo. Maar dat heeft er ook weer mee te maken met uh, de, de professionele van de Formule 1, maar ook de grote sponsorbelangen die daar gelden. Mm -hmm. uh, ja, het klinkt heel, heel raar, maar, zeg maar het hart van het circuit waar het publiek het vers gekomen is, bijvoorbeeld de Formule 1 Pedal Club. Uh, dat zijn kaarten die kosten 5000 euro voor een weekend. Oh. Uh, uh, ja, en, en, en, en, en er is geen geld wat wij als circuit vangen over. Even doorsparen. Dat, dat, dat, uh, dat gaat allemaal bij de Formule 1 uh, terecht. Ja. Uh, ja. En die mensen kunnen niet eens bij de m, mogen eerst de auto's aanraken. Uh, en, en, en ja, de, daar zie je dat de, de grazie eronder komen. Uh, dat, ja, dat die zijn verder weg. Ja. En uh, je ja, haalt de bewonersdag aan. Uh, ja, dat was natuurlijk wel voor de zandvoorters een unieke kans. Om gewoon dicht, zo dichtbij mogelijk te kijken als, uh, als kon. Ja. Uh, en, ja vanaf de tribune is natuurlijk ook een hoop te zien. Ja erom. Hè. Ja. Dus, maar maar dichtbij kunnen wij het, met het publiek ook niet laten komen. Wij zijn nee. natuurlijk promotor van de race hier. De Formule 1 bepaalt uiteindelijk de regels. Ja. Uh, en die staan het gewoon niet toe. Dat wij even met uh, 10.000 zandvoorters uh, op donderdag middag uh, langs de pitbox komen. Nou, als je het dan over Formule 1 hebt, dan heb je het over een internationaal uh, gezelschap waarschijnlijk. Zeker, ja. ja. ja, ja. Uh, dus, dus ook vanuit het buitenland uh, worden er normen gesteld om, om uh, uh, overal toe te passen? Ja, ja, die regels zijn overal hetzelfde. Uh, en die zijn niet van de een op de andere bedacht. Uh, bedacht. Uh, dat is een proces van jaren natuurlijk. Uh, en, uh, en ook door schade en schande wordt men wijs. Natuurlijk. Ja, ook. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. ja, maar op een gegeven moment is het ook natuurlijk... Uh, hey, zijn, kijk, uh, het is ook wel heel erg commercieel. Geworden natuurlijk de, de, de sport is algemeen en dat is niet alleen de autosport, maar dat heb je ook bij voetballen. Uh, ik denk, je de ik bedoel, ik denk dat je 40 jaar geleden, als je naar een voetbalwedstrijd gaat, had je misschien ook nog de kans om in de buurt bij de kleedkamers te komen in het stadion. Ja. Ja, dat kan tegenwoordig ook niet meer, nee. ja, en zo is dat hier ook. Uh, Degene die dat nog wel kunnen, ja, dat zijn dan misschien een selecte groep mensen uh, die aan een grote sponsor verbonden zijn of daar heel veel geld voor betalen. Ja. Maar helaas, ja, voor de gewone sterveling de gewone fan is, uh, ja, is dat bijna uitgesloten. En dat is jammer. Aan de ene kant. Aan de andere kant, het is uh, niet alleen noodsport. Zo, je ziet het in allerlei sporten. Uh, maar, uh, ik zeg het maar zo, ik bedoel, de, de, de, de, is om, om geen Formule 1 hier te organiseren. Dat willen we ook niet. Hè? Want we willen het nog allemaal genieten. Hier ja. van, al, uh, van alles wat er gebeurt op het circuit. Ja, hey, uh, de milieuorganisaties uh, heb je daar als directeur ook mee te maken of is dat de organisatie eromheen die daar natuurlijk uh... uh, ja, uh, uh, worden we daarmee uh, geconfronteerd uh, né, als, als er bezwaren worden gemaakt uh, gelukkig uh, Weten wij ons omringd uh, door, door goede adviseurs. En, uh, en, en zijn wij ook echt ervan overtuigd dat we gewoon binnen alle uh, milieuvoorschriften die er zijn, dat we daar binnen opereren. Uh, dus ja, tot nog toe zijn we daar niet echt op, uh, op hele grote problemen gestuurd. Het lijkt, het lijkt me een heel ding om daar inderdaad uh, al die dingen rekening te houden. Dat, het, in de laag uh, ja, verandert het nog steeds. Nou ja, dat is ook. Nou, maar kijk, uh, we, we, we, nu hoor je, uh, zijn de auto's maken veel herrie dit weekend. Ja. Of geluid ik noem het geen hele, ik noem het geluid, want ik vind het mooi. Ja. Uh, maar dit, dit is een van de twaalf geluidsdagen die we hebben per jaar. Ja. Uh, en dat betekent dat de rest van het jaar, dat de auto's die nu rijden, die mogen dan niet rijden. Dat kan niet. En dat betekent dat we ook de rest van het jaar zijn we iedere dag bezig met het in de gaten houden van het geluid wat op het spier gemaakt wordt. Zodra er een auto het spier op gaat, die te veel rijden gemaakt, dan wordt hij er meteen van afgehaald. Ja. En, uh, en dan mag hij niet meer rijden. En dat is ook ja, iets waar we dag in dag uit mee te maken hebben. Ja. Hey, zelf, wat rij je zelf voor auto <laughs> ik rijd zelfde... Een snelle jongen. Ja hoor, ja. Ik heb een snelle BMW. En uh, daar, die rijdt heerlijk. Op het circuit uh, race ik uh, eigenlijk niet meer de afgelopen paar jaar. Dat heb ik vroeger wel veel gedaan. Uh, niet alleen in Zandvoort, maar ook op andere circuits. Met name in Duitsland. En dat, ja, dat is wel geweldig om dat mee te maken. Ja, ik vertelde net al, Rob Petersen, die was hier uh, vorige uur te gast. Dat uh, ik heb leren rijden op het circuit. Met mijn vader als 15-jarige jongen. Die is een oude kever met zijn speeltje aan de achterkant je, zo ja, een, zo ja dat op, zijn de hele oude de hele oude kevers en uh, ja heb ik, heb ik hier leren autorijden ja. ja op het circuit dus. ja dat is toch wel wacht? Ja. ja dat vergeet je ook nooit meer in het <laughs> leven toch nee. <laughs> heb jij voor de luisteraars van radio Zandvoort uh, nog een oproep uh, nou ja, ik zou zeggen: uh, laat, laat de kans niet even bijgaan om dit weekend even kijkje op het circuit te nemen. Als je van historische autosport houdt. Er, er zijn zo verschrikkelijk veel mooie auto's hier. Uh, unieke mensen ook. Uh, ook bekende oud die er zijn. Ja, Er valt zoveel te zien. En, uh, en het is het, het 75-jarige verjaardag van, uh, van het circuit. Hè? En natuurlijk ook, en die wil ik Gefeliciteerd. Ook... Ja, dankjewel. <laughs> ja. Uh, en wat ik zeker ook nog even wil melden is natuurlijk de, de parade naar Zandvoort uh, ja. morgenavond. Om ja. uh, um 8 uur vertrekken we met. Met een stoet uh, raceauto's vanaf het circuit richting het centrum. We vertrekken hier om 8 uur. Dus ik denk nou rond 5 over 8, 10 over 8, zullen we een rondje door de, door de Haltestraat rijden. dan komen ze ook de, de, de Oranjestraat binnen. De Oranjestraat komen ze binnen ja. uh, via Hoge Weg. Oranjestraat, Haltestraat En dan rijden we door de Zee. Staat nog een keer omhoog. en Rijden we nog een keer dat rondje. Uh, en dan worden de auto's ook nog heel even geparkeerd. Uh. Ik hoor je zeggen, doe je ook mee? Uh, ik, rij, uh, ik rij zeker mee. Ja hoor. Ja, ja, ja, ja, ja. Wat voor auto? <laughs> uh, waarschijnlijk in de, in de safety car, die voorop rijd. De die, die erop rijdt. Ja. Nou, ik ben daar zeker bij. Ik ga dat zeker filmen en fotograferen. Want dat is natuurlijk hartstikke leuk. En het is, ik heb dat vorig jaar ik ook gedaan. Dus dat, uh... Ja, nee, maar dat, dat, het is ook heel leuk. Hè? Uh, uh, en wat mij met name opvalt, is dat daar ongelooflijk veel Zandvoorters op afkomen. En dat, vind ik, dat is ook heel leuk. Hè? Dat het echt voor de, mensen, de lokale mensen dat ze, dat ze dat willen zien. En ja, wat, ook, wat ik ook wil melden, en dat zal ochtend al uh, ook in de uitzending besproken zijn, want ik zie ook hier het affiche hangen. Natuurlijk de tentoonstelling in het Zandvoort Museum ja. hè, van de, over de Formule 3. Uh, is ook echt de moeite waard om te zien. Uh, de 500 CC Formule uh, 3's uh, worden uitgebreid belicht, maar ook alle generaties Formule 3 die daarna zijn geweest. Want er zijn ongelooflijk veel Formule 3 races hier op Zandvoort verreden. Ik denk dat ...dat Zandvoort echt in de top 3 staat van circuits waar de meeste Formule 3 uh, races zijn gereden in de wereld. En alle grote Formule 1 helden, uh, die ook die nu nog rijden. Eh, uh, niet alleen Max Verstappen, maar ook Lewis Hamilton of Lando Norris of uh, George Russell. Die hebben allemaal hier nog in de Formule 3 gereden, en niet eens zo heel lang geleden. Uh -huh. eh, Logan Sargent, die dit jaar bij Williams rijdt, reed in... 2021. Dus tijdens de eerste knampri reden je nog in de Formule 3 hier of zo antwoord. Hé, hey, tot, tot slot, want jij bent een druk bezet man vandaag, ongetwijfeld. Uh, op de eerste plaats hartelijk dank dat je ons even te woord wilde staan, Maar uh, Welke coureur zeg jij nou, nou dat ik die ontmoet heb en die gesproken heb, dat, is, dat staat mij nog altijd bij? Oeh! Ja, Max Verstappen natuurlijk, maar ja, die sla ja, ik even over. Ja, een beetje, misschien, misschien dat het dan wel heel, heel ver terug in de tijd gaat. Dat, dat, dat ik echt dat ik heel jong was. En dat ja. ik hier op circuit voor het eerst kwam. En dat ik in één keer oog en oog stond met Nicky Laura. En, oh. en, en, en een handtekening van hem ging vragen. En het was, uh, ja, die man was toen natuurlijk al heel bekend. Hij was wereldkampioen. Toen ook al dat, dat ongeluk gehad door die veranders. Ja. Dat was natuurlijk heel erg En dat ja. maakte wel heel veel indruk op, inderdaad. Dat, ja. dat, dat, dat vergeet je dan niet meer. Oh, ja. En die was ook heel erg aardig en dan maakte even een praatje. Ja, goed, ik was, oud was ik misschien 10, 11 jaar oud. Ja. Dus uh, dat vond hij ook wel grappig, denk ik. Fantastisch. Ja. Nou, nogmaals hartelijk dank en uh, heel veel sterkte vandaag met al, uh, alles wat je moet doen. En uh, je zal een hoop mensen te woord moeten staan, of Ja, maar moeten, maar ja. gewoon, dat doe je graag natuurlijk. We doen het graag, Ja, ja. ja. Het, is, het is ook voor ons genieten hier hoor. Oké. Okay. Okay. En ook genieten van muziek en uh, daar zorgt mijn collega Willem uh, Bruijs van. She can feel Ja, nou, daar zijn we weer, meneer Duif. Ja, die man die schikt zich helemaal werkelijk De tandjes. Is... Ik, ik wist even het verschil niet tussen een telefoon en mijn kop. Ja, ik zou je denken, waarom zit jouw telefoon op jou? Ja, toen verbond ik het met elkaar en toen kreeg je een koptelefoon. Dus ja, nee, nee, nee, nee. Hé, <laughs> hey, maar uh, wij gaan de laatste 15 minuutjes in. Nee, en, uh, toch? Dan, dan nee, we toch? We de toppers van morgen is het weekend. Wordt het weekend? Is het weekend? Wat is ik dit? hoop nog even langer vol te maken als 15 minuten is het weekend, ja, ja. Ik ga gewoon door met ademhalen. Ja, nee, maar ja. dat moet je sowieso doen. Dat moet je sowieso doen. <laughs> ja. Hey, Wim. Ja. Uh, uh, wat vind jij nou de, de, de mooiste raceauto die je hier uh, voorbij ziet uh, trekken? Voor, heb je nog niet voldoende gezien? Nee, ik heb nog niet voldoende gezien. Wel gehoord, hè. Want ik sta er aan een stukje van het raam af. Dus ik kan eigenlijk niet naar buiten kijken. Ik ga alleen af, alleen af op het lawaai. Ja. Geluid. Ja. Het is, het is een... uh, ja. ouderen, hè? Er staat trouwens politie nou langs de kant. Ik vond, uh, ja, hij al, zat... ik vond het al een bekende raceauto. ook. Mout Katsoni keer wel, hè? Je ja. hebt, ja? hebt zo'n meter uitgevonden. Ja. Ze staan nou de snelheid op de media. hier. Dus dat worden bekeuringen straks, want ze rijden veel te hard. Echt waar? Ze rijden veel te hard, joh. Ja, nou ja, goed. Uh, <laughs> daar heeft hij uh, zijn handen aan vol, denk ik. <laughs> ja. We ja. Ja. Uh, hebben alle gekheid op een stokje. Het is een stralende dag, luisteraars. En uh, oh. wij genieten hier volop als hier in Zandvoort van al het mooie wat voorbij trekt. Gerry! ja, Want uh, we zijn ook heel blij met jou. Want je verzorgt ons prima. Uh, maar je hebt ook wel... Uh, misschien nog wel nieuws uit Zandvoort. Want je, je hebt je krantje bij je. Nou ja, uh, Erik vertelde het net ook al. Over het Zandvoortsmuseum. Dat er ook weer een nieuwe expositie is. En dat gaat over de Formule 3. Zeg maar eigenlijk. Formule 3. Formule 3 ja. uh, en die is nu in het museum. Uh -huh. En die duurt... Uh, uh, die is net... Ik geloof dat hij vandaag... Is hij net geopend? Ja, nou hij is van 9, 9 juni oh, hij tot 1 is op... september. Hij is uh, vorige... Uh, wat is het nu? De, vorige week is hij geopend. Ja. ja. En dat noemen ze dus Half Liter Heroes. Oh ja halve, halve liter, hier. liter hier. Ik weet niet wat dat betekent. Weet ja, zei je dat? Ja, nou ja, bier waarschijnlijk, halve liter is bier. bier? <laughs> nee, ik gek, nee, Het zal waarschijnlijk het nee. nee, type uh, uh, auto zijn. Dan, ja, ik denk de inhoud van de cilinders ofzo. Ja. Maar die, dat is wel heel interessant, want die, die auto die je daar nou op die affiches staan, die, die komen hier nu ook voorbij. Ja. De, en dat de, is wel heel erg leuk. De luisteraars die kunnen de affiches denk ik niet zien. Die, ja. Ik weet niet of de camera, nee de camera staat er niet opgekomen. Maar in ieder geval uh, zien er heel kleurrijk uit, maar uh, vooral Kleurrijk om het museum te gaan bezoeken natuurlijk. Ja, en, ja. Uh, want het is heel bijzonder wat er allemaal te zien is. Ja. En uh, ja, misschien lopen er ook wel mensen in het museum rond die er van alles van weten. Ja, die, die, die, die komen daar gewoon ook uh, kijken en zo. Dus dat is best wel, wel interessant. En er zijn ook heel veel. Uh, uh, nou ja, miniaturen zijn er te zien en zo en, en verhalen over. Ja. Want Zandvoort is toch echt wel een, een, een, een formule, formule 1 om ja. het zomaar te zeggen. Racestad. Ja. dat zou je niet verwachten van, van zo'n klein dorp eigenlijk. Hè? Nee, ja, ik, uh, ja, ik ben natuurlijk, uh, dat mogen de luisteraars wel weten, ik was 76. En ik ben, ja, mijn hele leven heb ik natuurlijk al met Zandvoort te maken. Ja, ik ben hier niet geboren, of... dus ik weet het niet. Maar, nee, ja. nee, maar goed, maar het, het bestond al wel hoor. Ja, het bestond wel, Ja, dat weet ik. <laughs> 75 jaar is best wel lang, hè? Een hele lange, lang, ja. lange tijd. En als maar, je ziet wat het nu is. Ja, hè? Maar ik vind het wel leuk dat, dat ik al die jaren heb meegemaakt. Zeg maar, de ontwikkeling van alles. Ja, ja. Niet alleen circuit, maar ook van de, van de muziek. bijvoorbeeld, Van de popmuziek. En ik ben zo blij met onze collega Willem. Want die Willem die weet ook heel veel van muziek. Ja, die weet heel veel. En uh, ja, die verrast mij elke keer weer met heel bijzonder repertoire. Dat heeft die, Willem, ik ben benieuwd wat er nou weer voorbij komt. Nou, een verzoekje eigenlijk. Een verzoekje. Ja. Dan is er zeker om gevraagd. Waarschijnlijk wel. Ja.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 Go! the same I loved her name Heet dat, hè? Ja. dat, was David Gates van de groep Brad, luisteraar zei. Oh, en... Maar wie vergoedt mijn brillenglazen nou, die kapot springen net, ja. weet jij dat? Ja, ja? ja? hé hey, luister, uh, ja. Wim, want dat draaien hier niet zomaar, vertel. Nee, die was voor, uh, speciaal van anoniem, uh, van Gerry Rutte, want ik weet dat het een heel mooi nummer ja, is. Het is mijn lievelingsnummer. Ja, dat ja. weet ik. En, uh, <laughs> en eigenlijk heb ik het gedraaid omdat ik vind, uh, je bent altijd zo druk voor de boys... En uh, je regelt wat er alles: je regelt bezoek en zo. En, uh, wat nou, lief. Lekkere, lekkere koek met de koffie. Wat lief. Ja, ja, ja, ja. ja. Kijk, wij hebben uh, twee hele sterke vrouwen achter de boys zitten. En dat is dus. Uh, ja, Gerry natuurlijk, maar dat is ook Joke. Joke uit, uh, uit Canada. En die doet ook een heleboel achter de schermen. En verzorgt voor de terugluisterlinken enzovoort. En, uh, en de nodige foto's. En uh, ja, zijn, het zijn. Ja, moeten De stille kracht. Stille krachten, uh, Stille kracht. Uh, nou, he, stille kracht. Stille kracht. Na, nou is Brett is natuurlijk. ja. Ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> <laughs> nou is Bret natuurlijk een groep uit de jaren zeventig. Ja. En hoe ben je er nou bij gekomen? Ik of? weet het niet. Ik, ik, ik kende Brett wel. Ik ken If, hè. Ken, iedereen kent If natuurlijk wel. Ja, ja. En dit nummer van Aubrey is eigenlijk niet zo echt heel uh, bekend, bekend ge, ge, geworden. Mm -hmm. If was veel bekender eigenlijk. Ja. Maar ze oh, ja, ja, hebben veel meer mooie nummers. Ja, ze fantastisch. Ik don't matter to me. Ja. Prachtig, prachtig. De gitaar, niet, ja. eh, niet te vergeten. Maar vooral die stem. Die stem, die is zo, ja... ja die doet wat, Die doet wat met je, ja, vind emotioneel ik. emotioneel. Ja, ja. Ja. ja. Niet geen janker, Nee, ik ga niet huilen, Niet niet jank ook, Nee. Ik heb de ogen net droog. Want ik heb van die natte balken in mijn gezicht... dat ik dacht, zal het verdriet zijn dat ik het niet weet. Ja. Nee, maar dat is echt een heel... Het is heel ja, bijzonder. het is een heel mooi nummer. Heel en, en, ja. Het is je gegund. Het is nou, je heel, gegund. heel erg veel dank ja, nou ja, gedaan. ja. En, uh, uh, We gaan, uh, we gaan richting de klok ja. van de ja. 12 uur. Uh, maar he. luisteraars, uh, uh, uh, loop niet weg bij de radio. Laat hem laat gewoon lekker aan, nee. want onze collega's gaan straks uh, verder. Ja. Morgen uh, is het weekend. Ja, en dat is ook een programma, daar moet je ook niet uit vlakken natuurlijk. Zeker weten. En, en, Hallo uh, uh, ja, collega's, we hebben jullie nog gasten? Ja, we hebben veel gasten. Ja. Oh, ze veel hebben gasten. veel gasten. Kom maar even voorbij kom maar even voorbij kom maar even voorbij ja, vanwege ja. de camera. Ja. <laughs> Luister, een momentje geduld. Onze collega moet even om... Ja, hij zit ja, tegenover ja. me. Nou. Ja, de leukste is misschien dat uh, Essing komt. Essing? Essing, die maakt uh, elektrische... Uh, Brommers mag ik niet ja. zeggen. Elektrische motoren. Elektrische motoren. Ja, dat is een Nederlands bedrijf. die is uh, Vier jaar geleden is het weer heropgestart. Want de voorwaar is Fiat. Ja. Dus, uh, en die maakt een hele mooie motoren. Als je hier naar beneden gaat, een stukje naar links. Maar heb je hebt het over motoren. Uh, uh, moto uh. Motoren? Ja, motoren. Oh ja, niet motoren voor in de auto. Nee. nee. Om te zitten, ja. Ja, ja. ja, wat bijzonder. Ja, dat ja. ja. ja, is erg mooi. Ja. En ja. natuurlijk krijgen we nog uh, Sandvoort de site. Die komt uh, vertellen wat er uh, allemaal gebeurd is het afgelopen dagen. Oh, Gooi, komt Roy. Uh, Roy van Buren. Ja, daar wil, ja, dan wil ik even van. alleen wat over zeggen. Ik heb namelijk uh, iemand naast me staan. Die hoort bij het, uh, bij het duo, zeg maar. Roy van Buring er komt? Ja, Roy van Buring. Ja, Roy, ja. Was van plan om te komen en anders bellen we hem. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Oh, leuk. Hij ja. Ja. Nou, nou, ja, mocht wel zeggen ja. dat hij gewoon verplicht is om te komen. Hij ja. rijdt zelf ook eens een grote Ferrari rond, dus hij moet komen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, sinds het buurtfeest, daar heb je zoveel zo aan verdiend. Ja. Ja, had drie BMW's had hij op een gegeven moment. En de Ferrari, ja, die BMW's je weer weggedaan. Weg ja, hij, ja, wel heel heel hij leuk heeft toch iets moois gedaan met het buurtfeest, hè? Dat heeft hij zeker, ja. Zonder meer, hoor. Ja, het is jammer dat het een beetje aan het eind... Een beetje vervelend is. Afgelopen ja ik, er er het het mee ja. Over. ja, ik heb hem uitgenodigd om ook in de. Uh, ja. in de <laughs> ...in mijn straat een buurtfeest te gaan geven. In jouw straat? En ja. wat is jouw straat? De Verspijkstraat nee, niet... ja, zou leuk zijn. Dat is een grote straat, daar kan alles doorheen. Ja, ja, ja. Ja. Ik zelf ook in de ja. Ruitenstraat. Ja. Jij oh, woont in de, de, de Verspijkstraat? Ja. Oh, ja. Nee, ik woon in de Ruitenstraat. In de Ruitenstraat oh, is wel de achter. Gezien. Dat is de achter, de, de Ruitenstraat. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Oh, maar dat is wel een leuk idee. Ja. Hè? ja. Want Elk buurtfeesten, ja, die, die zijn er eigenlijk bijna nooit meer. Ik heb vorig jaar ingemaakt. Even een beetje in de microfoon praten, anders horen we niet. Ik heb één jaar geleden een beetje meegemaakt... Uh, de Gert, Gerkstraat of zo, ja. Tegen de duin Maar was dat aan. niet Nieuw-Noord? Nieuw-Noord hield toch ook altijd een uh, buurtfeest, volgens mij. Ja, maar niet bij, zo groot, hè? Bij niet Langs, zo langs groot, het Spoor he? was dat, weet je wel? Langs het Spoor daar, ja. Ja, weet ja, je? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Het is goed voor Noordwijk. Ja, ja. Of voor Zandvoort. Hé, hey, maar even voor de luisteraars, stel je... Ja. is zo'n nee, morgen is het weekend, is zo hoor. Goeie. ja hey, is ik, uh, ik ga, ja. ik moet... Uh, nee, maar... Ja, het is uh, ja, nou, vier ja. minuten, Sharon. Ja, we hebben nog krap tijd. Willem, hebben we nog tijd voor een, voor een stukje muziek? Ja, dat is zeker. Gaan we daarmee ja, afsluiten? Ja, we hebben tijd muziek voor, natuurlijk. Ja. Um, nou ja, goed, uh, ik wil eigenlijk gelijk even afsluiten, want het is nog wel een lekker lang nummertje, zat. Uh, ja. Ik wil graag iedereen bedanken, alle gasten, alle bezoekers, en uh, uh, ja, en Sharon natuurlijk, en Gerry Rutte, maar ook de mensen van de techniek, die uh, toch maar even voor elkaar gekregen hebben om dit neer te zetten. Ja, ik vind het fantastisch. Ja, fantastisch. Heb, ik, ik, heb, ik heb natuurlijk niet zo'n hele lange radiocarrière, maar ik heb in mijn radiocarrière nog niet zo'n locatie meegemaakt. Dit is en de faciliteiten en, en, en alles klopt. Dus ja, ja. Ja, complimenten ja, aan de ja. technici. En, ja, en, uh, en natuurlijk niet te vergeten het bestuur die voor ons voorzien heeft van bitterbal en snacks en dat soort dingen. En uh, ja, dat wilde ik toch eventjes zeggen. Ja die, die, ja, die waren heerlijk. Ja, dus Marijn, dank voor de bal.